5 uur. Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol is op zijn vroegst over drie jaar terug op het oude niveau... ...zegt Schiphol-topman Benschop in Trouw. Hij wil een gecontroleerd herstel... ...en niet het aantal vliegbewegingen na de crisis in één keer laten oplopen naar het maximum. Benschop hoopt zo het debat over geluidsoverlast en de uitstoot van vliegtuigen vlot te trekken. Verder wil hij onderzoeken hoe Schiphol duurzamer kan... Het is volgens hem wel de vraag hoe het moet met de anderhalve meter afstand... als er weer meer gevlogen wordt. D66 houdt vandaag als eerste politieke partij een online congres. De leden zouden bijeenkomen in Nijkerk, maar dat kan vanwege corona niet doorgaan. Daarom is er nu een livestream. Het programma is ingekort en duurt naar verwachting zo'n twee uur. Stemmen over moties zitten niet in. Wel kunnen leden meepraten via YouTube en WhatsApp. De lijsttrekker voor de verkiezingen van volgend jaar wordt pas na de zomer gekozen. Inwoners van Curaçao die hun baan kwijt zijn door de coronacrisis... kunnen zich vanaf vandaag melden voor financiële hulp. Ze kunnen een maandelijkse steun krijgen van omgerekend 500 euro. ZZP'ers krijgen iets meer. Ook ondernemers die meer dan een kwart van hun omzet hebben verloren... komen in aanmerking voor hulp van de overheid. Zij kunnen steun aanvragen voor een groot deel van de salariskosten... Voorwaarde is wel dat er geen werknemers worden ontslagen. De Amerikaanse regering trekt 17,5 miljard euro uit voor steun aan de landbouw. Het grootste deel van het geld gaat rechtstreeks naar de boeren. De rest wordt gebruikt om producten zoals zuivel en vlees op te kopen. Die worden dan uitgedeeld via voedselbanken. Het weer. Vanuit het zuiden meer bewolking, op de meeste plekken droog. In het noorden ligt de temperatuur rond het vriespunt... Overdag in het zuiden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen en de dagen daarna zonnig bij 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Star Wars.